Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht weer hevige bombardementen uitgevoerd op Ganyunis in het zuiden van de Gaza-strook. Volgens Israël zitten er kopstukken van Hamas in de stad. Ganyunis ligt onder vuur sinds het einde van de gevechtspauze gisterochtend. Het Israëlische leger riep burgers via flyers op om de stad te verlaten. Ook in het noorden, in gaza stad, zijn nog altijd hevige gevechten tussen het Israëlische leger en Hamas. En verder blijft het ook aan de grens met Israël en Libanon onrustig. Hezbollah zegt dat het vijf aanvallen heeft uitgevoerd op Israëlische militaire basis in de grensstreek. Israël reageerde met bombardementen op Libanese dorpen. Daarbij kwamen een vrouw en haar zoon om. Volgens Hezbollah was de zoon een strijder van de terreurgroep.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 tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. Mm -hmm. En jij oh. beleeft oh. het. Het ritme van ZFM op TV, tv, radio en internet. ZFM met nu. Dubak leeft. Dubak leeft. Dubak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen. Zandvoort. Ja, het tweede gedeelte in het radioprogramma straks hebben we het onder andere over de verjaardagen. Deze vrouw is jarig. Ja, en deze dame ook, hè. En we hebben het over deze man. Los revolucionarios cubanos. Russelano. Oh, dat klinkt dat klinkt altijd weer mooi. En nog even de vraag, weet je wel iets? You know nothing. Okay. I know nothing about the horse. Dat je dat zou vinden gaan, nou in ieder geval. Yes, meneer Sire. Yes, sayer. Alweer een oud plaatje. En dan draai je weer af en toe ook. En dat heet One. Ik heb even een om na te denken. Goed. Het is heel lang geleden deze muziek. Van yes, and One. 1 nee, Niet echt uh, hoog gestaan in de lijsten. Maar ik denk als, het, als je dat in de titel doet. Misschien uh, helpt dat. Nee, het is weer tijd voor het tweede gedeelte. Een kijkje in het verleden. Wat, wat gebeurde er door de jaren heen? Juist, wat gebeurde er door de jaren heen? Drugsbaron Pablo Escobar in 1993 uh, wordt doodgeschoten. Hij oh. had de power en wealth van een king. Ja, daar zijn er natuurlijk ook hele mooie series over gemaakt. Hè? Deze Pablo Escobar. Nee, niet weer deze bad. En uiteindelijk uh, is hij in de, 1993 is hij, uh, vermoord. Want ja, <laughs> hij was aan het vluchten. Elke keer weer een andere schuilplaats. En uiteindelijk hebben ze hem toch opge, opgeduikeld. Hij is zelfs ook nog een tijdje actief geweest in de politiek van 1982 nee, tot 1983. En een mooie... Uh, One-liner van hem was zilver of loods. Of je neemt mijn smeergeld aan... of je krijgt de kogel. Maar het gaat op mijn manier. Dus ja, dat was zijn, hoe dan uh, ook. Hoe dan ook. Ja. En op zijn toptijd uh, werd uh, zijn inkomen geschat... op 61 miljoen per dag wat hij binnensleepte. 61 miljoen per dag. Ja, dan kan je ook wel een politiek partij verrichten. Hij heeft drie kandidaten voor president. Heeft hij vermoord of laat hij vermoorden. En uiteindelijk, ja, is dat het enige wat hij uh, dood heeft gemaakt? Nee, geschat... 8.000 moorden is hij verantwoordelijk voor. 8.000, wow. En om zijn huis heen, dat is nog het mooiste verhaal... was een soort Jurassic park gecreëerd. En al die nijlpaarden die hij had... zijn oh ja. allemaal de natuur ingegaan. En dat zijn de laatste berichten over de nijlpaarden. Die populatie is zo groot geworden. Dat is echt een bedreiging daar. Ah. Dus, nou, ah. op dat een... Zie je. De mens kan niet eigen rechter spelen... of eigen natuur. Uh, nee, dat gaat gewoon niet. Uh... De rest in 1975 was er een treinkaping bij Wijster... Ja. De Nederlandse provincie Drenthe... En uh, dus de stoptrein werd met een noodrent tot uh, stilstand gebracht. En zeven Molukse jongeren hebben dus de trein gekaapt. Na twaalf dagen zijn de, hebben de kapers zich overgegeven En er was dus wel uh, de machinist en twee passagiers... werden doodgeschoten. Maar uh, de, de, die kaping bleek niet zonder gevolg. Want in 1977 kwam de nog veel bekendere treinkaping bij de punt. Ja. Die eindigde echt veel bloediger. Nou zeker. Daar komen de straaljagers... Blijven dit was destijds. Ja. Hevig van de trein. En ja, dat was echt een, een soort afslachting. werden de, werden de molukkers neergeknald en zo Dat, dat Er zijn uh, toen ook uh, zoveel burgerslachtoffers gevallen toen, of dat niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, toen maar... niet. Maar goed, deze wijster, dat was echt uh, een treinkapping. Prelude. En, ja, en uiteindelijk was uh, Rob de groot was een passagier die wilde ze vermoorden en uh, hij moest naar de trein uh, gaan en uiteindelijk werd hij neergeschoten maar deed net of hij dood was hij bleef liggen en na een paar minuten dacht hij ik ben een man die dood, ik nam er, ik heb de benen genomen en toen uiteindelijk werd er een dienstplichtige soldaat nog gedood en heel veel mensen in het achterste treinstel dit is van, nog steeds van de wijsteren uit 1975 die zijn dus gevlucht uiteindelijk bleven er dertien over in het voortreinstel en uiteindelijk is er met een goede uh, over, uh, noem je dat? overlegger noem je dat nou? Ja. Onderhandelaar, onderhandelaar ja. Zijn ze hebben ze zich overgegeven en ze hebben, of plusminus, gevangenisstraf gekregen van 14 jaar uh, gijzelnemers. Ja, ze ja, zijn ontling. natuurlijk wel verantwoordelijk voor, dood, voor doden. Ja, zeker weten. En het is beraamd. Het ja. dus, uh, ja. triest, triest verhaal ook is over de Molukkers en al die treinkapingen. en Ze ja. hebben natuurlijk ook nog een kaping gedaan... een gijzelingsactie in de Indonesische consulaat in Amsterdam. Maar Willem-Alexander heeft toch aan hun ook excuses aangeboden. Oh, oh nee, Amsterdam. maar die worden weer ingetrokken door Wilders. Oh, ja. Ja. ja, ja, die gaat ook een paar intrekking doen. Ja, in 1804... Uh, toen werd in de Notre Dame van Parijs wordt Napoleon Bonaparte tot ja. keizer gekroond. Hij is de eerste Franse keizer in duizend jaar. En uh, het is wel wat ik wel bijzonder vond, want ook op dezezelfde dag, maar dan 48 jaar later, wordt Napoleon de derde keizer van Frankrijk. Oh ja. Dus uh, dat had ik niet meegekregen. Ik ben dus naar de film geweest vorige week. Ja, klopt. En uh, dat daar, we, daar zie je wel de. De Kroning, de ja. Coronation. Ja, klopt. Die heeft hij allemaal een mooie vorm gegeven. En ach, ja. ik heb nog nooit zoveel mensen negatief over die film horen praten. Ongelooflijk. Nou, ik, ik heb geen spijting gegaan. Ik vond hem toch wel leuk. Het ja. is een heel spektakel. Ja, je moet het niet... Ja, heel veel mensen die heel veel van... En uh, no, uh, Napoleon hebben gelezen. Hè? Er zijn echt zo ongelooflijk veel boeken over gemaakt. Ook ja, films. Het is te weinig. Het is alleen maar over, uh, over zijn uh, machtsstrijd. Uh, ja, ja. Al, al er is uh, veel meer te vertellen. Gewoon. Veldslagen die kloppen van gekant. Nou, ik hoor echt een, een Belgische meneer erover. die yeah, ging helemaal los. Het klopt toch geen kant gewoon. Nee, maar ja, maar het zo zit hij op, niet. Daar is die film. Ja, maar de Donald Duck lezen. dat klopt ook allemaal niet. Je dus, nee, uh, hebt nooit toegegeven dat het op waarheid gebaseerd is. Goed, in een radiotoespraak verklaart in 1961 dat het de Cubaanse de filo Castro, jawel, dat hij een marxist-lenist is geworden. Los Cubanos. Nuestro deber Geen idee wat hij zegt hier, hè? Internationalista. Ik weet niet wat hij hier verkondigt, maar uiteindelijk zegt hij dus dat heel Cuba communistisch gaat worden. En het grappige is, nou ja, dit hangt allemaal weer samen met dit natuurlijk. Jawel... Uh, Lee Oswald was uiteindelijk een communist die geïnspireerd was door deze, uh, deze Filo Castro. En uiteindelijk dus, uh, ja, JFK heeft vermoord. Het hangt allemaal aan elkaar vast, de, de geschiedenis. Dus ja, ik dat... vind het wel heerlijk om te, die rollende R te horen. Los ja, revolucionarios cubanos. Ja, het, het, Dat zijn het, gewoon de Cubaanse revolutie. Hij is best oud geworden, deze Filo de Castro, hè? Ja. 91. ja dat is een 90, 90 sorry 90 uh, in 2016 overleed deze Philo Castro. Nou, ik vind, wel, ik vind het wel apart. ik vind het wel apart. apart. Ja. Uh, want in 1997 kwam het album Diana Princess of Wales uit een tribute ter nagedachtenis aan haar. En uh, de verkoopopbrengsten van het album die gingen dus dan naar het uh, Diana Princess of Wales Memorial Fund Charity. Ging het heen. Oh. Dus hebben uh, dus uh, alle uh, muziek die allemaal Natuurlijk, het nummer van, uh, van, van John Lennon, maar ook allerlei nummers over, uh, over She's Like the Wind en al dat soort, <laughs> soort vaten. Heerlijke vaten. Het heerl... is volgens mij ook weer een gay album. Of mag ik dat nou niet zeggen? <coughs> Dan zoek ze weer in een hokje. Sorry. Ja, dat zal een theatraal en dramatisch zijn allemaal. Dat is niet zo. Ja. Goed, tot zover even de geschiedenis, we hebben vast nog wel wat, uh, wat liggen, maar dat moeten we even opduiken. En de verjaardag komen eraan. Ja, even lekker een 1990 s plaats. Zo heet de band namelijk Zo heet die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 Your baby cry, FDQ, FTP, Barbados and Mozambique Me, I'm on Decatur Street You the man me? You the man me? You the man me? Dancing on the ceiling, dancing on the floor You the man me? De 1990's. You made you wanna like it. Ja, als je maar doorgaat vind je het leuk genoeg. Oh, jezus, dat is een vrouwenvriendelijke uitspraak. Dat kan gewoon niet anders. Lijkt me wel. Goed is tijd voor de verjaardag. Hè? We kijken wie er jarig is. En degene die jarig, uh, wordt, uh, die jarig is en die wordt 83, die kenner van dit... Ja, raad hem maar. Doe maar. Ik ja. weet hem. Ja. Wat kan ik of ik zeggen? Of, ja, dan, je, je kent er ook van dit. Doet ze klassiek of zo? Speelt ze een of andere viool? Nee. Connie Boots. En ze is 83, wordt ze is de Amerikaanse schrijfster, actrice. Je kent haar beter als natuurlijk uit de, de, de serie Volty Towers. Dat is deze serie, net horen. Even een fragmentje. Ik didn't niet dat je op de Polly. Ik niet. That was, in She the was Polly Sherman shop and I thought, well why not? Well why not indeed, eh? Jolly good question, eh? Yeah, Faulty <laughs> <laughs> Towers. That again, really? And daar uh, <laughs> staat natuurlijk altijd deze man ook in. You ik weet niets over de horse. Ja, Emmanuel, well. en I yes. weet nothing over de horse. Ze wordt 83 en ze heeft tot nou, wat 2006 nog allerlei uh, uh, dingen gedaan, onder andere voice overgegaan voor een of andere serie. Maar ze is vooral in Engeland heel bekend geworden. Naast John Cleese was ook met John Cleese getrouwd. Debuut was in 1968. Regelmatig alle sketches van Monty Pine. Flying Circus kwam ze ja. terug natuurlijk. Onder andere in de Holy Grail. Er was een heks. Oh. <laughs> Leuk. Maar is toch heerlijk. Ik wou ja. echt dat ik zo iets gedaan. Ja, ja, in ieder geval. Uh, 1954 is geboren Huub Stapel. Hij wordt uh, 69. Nou uh, ja, wel bekend uh, vanwege zijn Lindbergh. Ja. ja hij is... En dit, hè? De Lift of The The Amsterdam. Lift. Ja, nee, Lift. De Lift. Ja, dat was een goede film. Ja, dat... Ja, grappig. Niet van die lekkere city de muziek, hè? Korstijn, is dit of niet? Je zou bijna denken. 1981, nee, 1983, de Lift. Ook nog in Amsterdam. Is Amsterdam, Amsterdam. Die man, er zo hoog ik veel grappig is, Hij had zich of opgegeven voor de toneelacademie in uh, Maastricht, geloof ik. Zo. Sorry meneer, ik zie geen talent. Nu heeft hij allerlei toneellessen gedaan. Uiteindelijk werd hij wel toegelaten. En uh, ja, Koele, Mes, Koele Meres des Doods... is een van zijn eerste films ook... Meisje met het rode haar. En het gaat echt ver terug hoor. Ja. En uiteindelijk flikken Maastricht. Hè. Nog steeds regelmatig zit hij daarin. Loopt hij zo stoer door het beeld? En hij doet ook van die hele knulopprogramma's. Bijvoorbeeld gaan ze naar van die hele oude dorpen. En dan gaan ze die bezoeken. En dan gaan ze gewoon mensen spreken in zo'n dorp. Hij heeft ook natuurlijk... Uh, wat was het de Rijn gevolgd ja. met een boot? Ook heel mooi. Ja, zeker. Heel zweervol. echt ja. slow TV is dat, maar ik vind het wel, uh, wel prettig. Het ja, is zeker. Prettig. Ja, leuk. Zeker. Goed. Wie is nog meer? Hij wordt trouwens 69 om nog ja. even te zeggen. Ja, ja. En ja. Slo mijn vriend. Ja. Uh, Sydney Youngbloed is uh, ook uh, geboren op deze dag in 1960. Hij wordt dus ook een 63. Maar hij is erg bekend van het nummer If Only I Could. Ja, zeker, die ken ik. Die oh. En ook die andere plaat was groot, hè? Dat waren twee hele grote platen. Maar dat en hij had echt een goede stem was, Ja, zo hele diepe... Ja. Hij uh, had hier echt... Uh, hij heeft hier toch nog ik, uh, allerlei prijzen meegeworden met deze twee platen. Maar daarna werd het een beetje stil. Want hij had namelijk ruzie met Soul to Soul. En dat ging over een of andere sample van een plaat van Soul to Soul. Die wilde hij dan weer gebruiken. En daar heeft hij ruzie over na. Want hij is nog steeds wel actief. Hij is vandaag 63 geworden in het Duitse snabbelscene. scene. Kovers ja. doet hij. Oké, okay, nou, nou nou ja, euh... maar dat schiet ook niet echt op, natuurlijk. Nou ja, goed, als je brood mee kan verdienen. Ja, wie vandaag ook jarig is, dat is Nelly Furtado. En zij is uh, nog helemaal niet zo oud. Ze, is, uh, ze wordt vandaag 45 en uh, ze is bekend van uh, I'm Like a Bird. Ja, ze werd ontdekt in een nachtclub door uh, Gerald Eaton. En hij is, uh, hij is een platenbaas uh, plate, van de DreamWorks Records. In 1999 heeft hij een contract. En toen kwam uh, haar. Voila, Nelly kwam uit. En dit is daar op te vinden. Ook dit: hè. Turn off the light. Turn off the light. Nou, nu. What? Nu heeft ze ook iets met uh, uh, Timbaland. En dan is ze een uh, hele. Rauwe muziek is dat. Ik weet niet of je dat al gehoord hebt. Dat kan ik misschien als je coach okay. Maar het is wel wat wild hoor. Oké, okay, nou, dat hoor je dan. Met <laughs> ja. Timbaland. En vandaag is ook uh, onze aller Britney Spears' jaar. Het wordt 42-pak. Ja, en, uh, en, en, en en ja. Uh. After 13 years, Britney Spears is officially free from her yes. conservatorship. Ja, yes. mooi hoor. Free Britney! Yeah. <laughs> Hoe uh, oud is ze geworden? 42 of zo? 42 past ja. 42 man. Jezus, het kwam ook omdat ze redelijk uh, niet goed uh, verslaafd wassen. Ja, ze was gewoon constant... een beetje borderline achtig typeje volgens en mij ook. Ze kon uiteindelijk ook niet goed voor haar zorgen In ja, 2008 ze... werd ze onder curatele gezet. Ze heeft zich in de kaal laten scheren, toch? Of zo? Nee, dat was Chinese Corner. Nee, zij ook hoor. Zij ja, had het, het ook zet, gedaan, zet. voor de camera. Oké, okay, ook kaal laten. Weet je dat niet? Nee, dat weet oh. ik niet. Nee, het is niet helemaal mijn genre. Uiteindelijk oh. heeft ze tijdens haar curatele toch albums uh, ge gemaakt en ook ze blijft optreden. Er zijn allerlei beslissingen over aangenomen waar ze niet blij mee was. Net uiteindelijk in 2021 is ze weer vrijgesproken. En mocht ze weer allerlei dingen zelf beslissen ja, over haar gaan leven. Ja, dan weer dingen raar, uh, begreep ik een grappige, beetje. Ja, op, op de tienjarige leeftijd is ze al actief geweest. En is ze met haar moeder overgevlogen naar Atlanta. En is ze daar allerlei audities aan doen geweest. Maar toen voelde ze haar nog te jong. Oh. En uiteindelijk in winkelcentrums heeft ze allerlei promotie gedaan voor haar plaat. Nou ja, that one more time, hè. One ja. more try, weet je wat. baby. Ja, wie erop? Vandaag, jaar is, daar heb je vast geen muziek van. Maria Calle, Callas. Nee, nee, maar sorry. het is wel toevallig, want het is, het is, uh, ze zou honderd worden vandaag. als ze nog geleefd had. Ze nou, is maar slechts 53 jaar geworden. Oh. Zij is uh, volgens mij toen ook met die hele grote Griekse magnaat. Ja, uh, is ja. zij toen geweest. Ja, ja, ja. Uh, ja Theetraal -the type ja Ze waren ook een beetje was niet in de catfight... samen met die uh, Kennedy-dame. Oh, die dus dat is dan wel als kuning. Onassis. Jackie ja Ik denk dat uh, Jackie Onassis uh, haar uh, heeft, uh, van de boot af heeft gestoten. <laughs> Oké. Okay. Zoiets. Misschien Stap die oorspot uh, wat vertiepen. Nou goed, Christopher Walston Holm. Die wordt vandaag 45. Je kent hem van dit natuurlijk... Oh, lekkere baspartij. Hij is de bassist, keyboard en gitarist van Muse. Dit is een grote plaat natuurlijk. Hij, uh, hij drumde eerst bij Matthew Bellamy. En uiteindelijk kregen ze wat ruzie. En toen had ik, uh, is hij, is hij naar de bas gestapt. Nou, ga jij met drummen dan? Dan ga ik wel de bas spelen. En uiteindelijk is hij dat blijven doen. En heeft hij op het zesde album van Muse heeft hij zelf twee nummers geschreven. En dit is dat nummer. Save Me. Het gaat onder andere over zijn verslaving aan alcohol. En ook dit liquid state is er een verwijzing naar. En dit heeft allemaal te maken omdat hij ervaring heeft met zijn vader. Die uiteindelijk ook alcoholist was. En uiteindelijk overleed hij. toen was hij zelf nog maar 17 jaar oud. En dat heeft heel veel indruk gemaakt. Dat, hij was, dat gaat mij niet overkomen. Maar dit is het wel was... gebeurd? Nee. nee zijn hij, vader is, is overleden. Hij is van de blauwknoop. Uh, nou, dat weet ik niet. Maar hij zal... Nou, ik denk dat ze meestal wel helemaal stoppen ook. Ja. Minderen kan vaak niet. Alcoholist is dat toch wel lastig. Nee, nee, is dat, dat is, zo. is Niet idee verschillend. Dat ook wie, niet. Het Goed. is vandaag ook de geboortedag van uh, Jared Anthony Higgins. En dan denk je, wie is dat? Maar ik denk dat Anthony Higgins is van My Fair Lady Ja, ja de, dat denk ik wel. Maar ook. Uh, het was Juice World. En uh, Higgins stond vooral bekend op zijn nummer Robbery, Lucid Dreams, All Girls All The Same. Maar die, de goede man die is slechts maar... Uh, hij is in 2019 overleden aan een overdosis drugs. Jij kent hem niet? Nee. Ik, nou ja. Ik ging zijn muziek luisteren en toen dacht ik van. <lacht> niet slecht. first Toen dacht ik, daarom ken ik hem ook niet. Het is afschuwelijk. Stem voor hem, maar hij schijnt toch wel zinnige dingen te hebben gezongen. Vooral in zijn legend dat uitkwam. Na de dood van Ex-Extension, heet hij volgens mij die man. Ja. Die was ook nog maar 20 jaar oud. Dat is in 2018. Ja, ja. Hij verwijst in deze plaat Legend. Luister even. Hier verwijst, verwijst hij naar Lil Pip. En Lil Pip was een, ook een rapper. Die werd niet ouder dan 21. Hij ook. Hij is ook maar 21 geworden. Klopt. Hij zingt hier uiteindelijk ook letterlijk zingt hier... Uh, de, de club van 27 is mooi... maar wij redden het niet eens voorbij 21. En hij werd ja. zelf ook niet ouder dan 21. Verschrikkelijk, hè? Bizar. En hij werd waarschijnlijk uh, aangetroffen... hij werd onwel toen hij terugging naar Chicago... met drugs en toestanden allemaal... en ja. allerlei paddo's... en die gasten die experimenteerden wel veel. En dit zijn echt wel al, al drie mensen die ik zou... extension Lil Pip en deze dus uh, Juice World... Dus Allemaal rond de 120, 20. hè? 21. Ja, echt bizar. Een ja. club van 21, ja, precies. Een Wat een, heel ja, een verlies voor de wereld op zich, denk ik. Want ik denk, als ze tot, hun, uh, tot, tot bezinning waren gekomen... dat ze dan misschien dan uh, op een gegeven moment... dan misschien weer uh, minder gaan uh, roken, drinken, zuipen doen. Ja. En dat ze dan daarna misschien nog hele mooie extra gemaakt hadden. Ja. ja, of juist niet. Een verlies, een verlies voor de wereld, geweest. denk ik. Ja. ja. Nou, dan waren ze 27 geworden. Dan hadden ze tot die club gehoord. Ja, dat is ook weer waar. Nou, ja, goed. Zo ging de verjaardag. Ja. Tijd voor muziek! Precies, maar kom er maar uit. Het is wit. Het is wit. Zeker! Zeker. Het hier bij Toebacleef, netwerken dat we er... Wat zegt u allemaal? Ja, het is nog aan het wakker worden, dat kan gewoon haast die anders natuurlijk. Het is zaterdagmorgen hier bij Toebacleef. Wakey, wakey. En dat was. Heet die band ook weer? Oh, natuurlijk, ja. Light Outsides. Zo is het. Goed, het is nog wel tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken of dit allemaal speelt. Onder andere de eerste editie van Winter Fair is in het water gevallen. was afgelopen zondag midden in het dorp. Uh, van het begin van het einde was het allemaal regen. Echt begon met regen en het eindigt met regen. En uh, in het begin, de eerste anderhalf uur, twee uur, liepen er nog wat mensen rond. En toen is er ook redelijk verkocht, want daar zijn ze niet ontevreden over. Het was op het Raadhuisplein, de Grote kloch, Krocht en de Kleine Krocht. Gasthuisplein uh, ook, maar niet in de Haltestraat en in de Kerkstraat. En uh, Kerkplein hadden ze niet gedaan, want dan konden de winkels gewoon open. En dan hadden ze niet alleen uh, meuk voor hun, hun winkel staan. En uiteindelijk was er ook nog een uh, muzikaal optreden door de One Man Band. Een Sylvain-achtig voertuig was er neergezet. En je kon ook toch een meet and greet met Olaf Elsa uit Frozen. Let go! Oh. Die kon je, de, kon je op de foto. En het was allemaal in kerst weer. En, en, ja, ze stonden ontzettend de koukleur te de verkopers. Dat was uh, nou, wel een beetje vervelend. Jammer dat ze dan ook niet uh, het idee hebben dat ze dan misschien er misschien goed uitspringen of zo. Wat? Eh? Nou Met, uh, met zo'n uh, kerstver. Ik bedoel dat je, dat je al die moeite doet en je staat daar te vernikkelen. En ja, komen er komen weinig mensen en het is rot weer. Ik denk, oh, wat vreselijk. Kijk, tegen kou kan je uh, kleden. Maar ja, als ja. het ook nog eens gaat regenen er komen geen mensen... dan is het ja, helemaal... Is het, het was goed geregeld. De organisatie uh, de ontbreekt het niet aan. Maar de regen moet wegblijven. Ja. Sporthal? Ja. In een sporthal, ja. maar dat, ja. <laughs> Moeilijk, moeilijk. Ja. Uh, er zijn, uh, we hebben bij ons uh, radiostation... Uh, Twee muziekliefhebbers met een klein radioprogramma. Dat heet The Boys Are Back in Town. En dat is uh, af om de week op zaterdagochtend. Uh, sorry, dat zijn wij. Ja. Op vrijdagochtend. Ja. <laughs> en uh, ze zijn nu genomineerd... voor uh, de Niek Meijer Vrijwilligerprijs. Ze zijn verwonderd en blij en trots. En uh, op zaterdag 9 december is het vrij grote vrijwilligersfeest... En dan, uh, dan komt op die dag de naam van de winnende genomineerde vrijwilliger. Ja, nou, kijk aan. Dus uh, de Boers zijn er nu al blij mee. en uh, Ik ben heel benieuwd wat, wat, of, wat, we nou, of, of we mogen stemmen dan. En wat is, wat is het programma? Wat houdt het programma precies in? Waarvoor waar zou je op het programma stemmen? Kan je dat in korte bewoordingen? Uh, uh, nou, in uh. sowieso voor het enthousiasme. En dat ze hebben vaak wel een bepaald thema. Okay. En uh, ik weet niet wat ze deze week hadden. Maar uh, ze hebben dus ook met de kerst, ze hebben ze, dan doen ze lekker nog een uurtje extra. En dan kan iedereen langskomen. En dan, het is eigenlijk uh, een beetje wat wij doen, maar dan uh, op, toch weer even met een andere insteek. Gewoon uh, leuke, okay. leuke nieuws. Maar Boris Backingtown, is dat die geen verwijzing naar het uh, race gebeuren? Want dat was hier in het Sand verteld: het Boris Nee, ik denk dat eigenlijk het enige nummer wat je hebt uh, van ja. Boris Backingtown, dat dat een beetje hun lied is. Okay. Maar misschien uh, moeten we ze maar een keertje uitnodigen om te vertellen erover. Hadden we zwarte? Daar hebben we een goede voor volgens oh, mij. Oh ja, dat is waar. PVV-leider, uh, PVV PVV-raadslid Marco van Deen gaat naar Den Haag toe. Nummer 22 op de kieslijst. En uh, nou goed, uh, mede door 3248 stemmen hier in Zandwoord. Ja, ruim uh, is de PVV, uh, de VVD voorbij ge. ge, ge, ge Raced. Gestreefd. Ja, en hij was in een grote zaal in Scheveningen. Het ontplofte destijds ook allemaal. had nooit verwacht dat dit zou gaan gebeuren. En de voorkeursstemmen in Zandvoort waren 165. En uiteindelijk, ja, moet hij dus naar Den Haag? En hoe moet dat nou hier in Zandvoort? Want zitten hier in een gemeenteraad? Moeten we geschoven worden? Altijd 165 voorkeursstemmen? Ja, klopt. Ja, okay. ja. Dus uiteindelijk uh, is het afwachten hoe dat allemaal gaat worden. Gaat hij die functies combineren? Dat kan wel, maar ja, het is wel een, wel een klusje. Dus uh, we wachten het af. En uh, 6 december wordt het allemaal geïnstalleerd, hè? Ja. Dan, uh, ja. Gisteren was het in Nieuw-Noord uh, de allereerste Sinterklaas-intocht in, in, in Nieuw-Noord. Er waren meer dan 100 enthousiaste kinderen. De aankomst was spectaculair, want hij kwam aan per brandweerauto. En uh, snel ging de Sint natuurlijk gelijk uh, bij Pluspunt naar binnen. Want uh, oude mannen en koud dat is geen goede combinatie. En de buurt heeft de toch omarmd. Het lijkt erop dat het evenement volgend jaar waarschijnlijk weer terugkeert, omdat het zo leuk was. Dus, en er was ook een hele feestelijke dj die de hele boel lekker heeft opgezweept. Het was gewoon erg gezellig allemaal. Oké. Okay. Nou, vandaag kan je je aanmelden voor de vogelkers dood te maken gewoon. Want dat is een invasief soort. Die hoort hier niet. Die komt niet van hier. Nee. Die bezet onze huizen, neemt onze banen over deze vogelkers. Dus die moet de weg worden gehaald. En uh, dan ga je dus, uh, uh, je moet zelf een werkkleding meenemen. En je moet uh, je melden bij uh, ingang van de Zandvoortse laan. Ervaring is niet vereist. Als je gewoon alles maar kan stuk maken van die vogelkers. En dan kan je namelijk andere plannen, planten en uh, dieren, wil ik zeggen. Maar andere planten kan je er wel meer ruimte geven. En dat gaat in het Zuidkermer gebied gaat dat uh, gebeuren vandaag. Dus je moet je melden daar om half tien. Uh, ja, je moet wel eigen broodjes meenemen en lunch. Ja, is er zijn wel handschoenen. Oh. Uh, en het duurt tot half drie. En dan dan Zo. word je weer losgelaten. Vijf uur lang. Ja, vijf uur lang. En, en, en mag werken. moet je eigen lunch meenemen ook. Jazeker. Nou ja, voor is echt lood. Maar goed, het is uh, om de natuur weer uh, ja. in de orde te breken. Want wij in Nederland moeten de natuur gewoon rangschikken. Je ja. moet er soms wieden in de, in de natuur, hè? Zeker weten. Ja. Nou ja, waar ook uh, juist niet gewiet wordt. De gemeente Sandvoort heeft geregeld dat er steeds meer groene plekken komen in ons dorp. En afgelopen voorjaar vroeg, we, vroeg, vroeg de gemeente aan de inwoners: van, uh, waar zou het moeten? Nou, en, uh, de, meer dan 120 inwoners hebben gereageerd op de oproep. En uh, Spaanlanden is al bezig geweest aan de Valenopweg. Er worden bloedplanten bakken. Bij de houten racewagen aan de sandvoort zijn bloembollen geplant. En uh, Center Parks is ook meer plantenvakken. En het is natuurlijk allemaal veel, heel goed om hierdoor weer meer regenwater af te kunnen ja, oh ja, dat is waar. voeren. Hè? Ja, en ik een... denk ook zeker dat ze bovenaan de uh, Lennepweg en zo... dat ze daar eigenlijk misschien ook wel wat meer groen moeten doen. Zodat het allemaal weg kan zakken. En niet meer beneden helemaal van die uh, vijvertjes kan maken. Zowat. Als, het zo, uh, als ja. het zo gaat regenen. Haal een tegel uit de stoep. Ja, dat komt wat niet voor je. Niet in de stoep hoeven normaal ja, ze, de, komt dat komt in het voorjaar komt het weer die, uh, die actie om uh, ja. tegel eruit planten erin om een tegel te wippen oh, oh, oh. zo heerlijk Maak we gek ja zeker nou goed dat is over het antwoord de berichten straks hebben wij nog wat uh, vergeten verjaardag en gebeurt er iets uit de geschiedenis <lacht> even de muziek van The main how to exit a room Down on the pavement. Ja, hadden We hadden het net over. Oh, even op, liever op een tegel dan een stuk prut met mijn gezicht natuurlijk. Zover Domain en How to Accept a Room. Hoe kom ik uit deze kamer? Ja, oh, escape room. Oh, ik heb er ook wel eens in gezeten, een escape room. Oh, god, Ik Daar niet echt, van. Ik ben er gewoon niet zo slim, blijkt wel. Echt, echt? Nee. Ik was samen met mijn kinderen en die waren alle dingen aan het uit. Het was ook niet het moment, hoor. Het was die vier uur middags. Dat is natuurlijk ook niet het moment. In het mensenleven. En dan moet je allerlei dingen gaan bedenken om uit de kamer vandaan te komen. Aankloppen? Is dat een idee? Vragen naar de sleutel? Nee, je moet alleen. Allerlei, allerlei rafeltjes oh, en Oh, lekker op. Nou, goed, nou je zei... moet gewoon met een grote groep zijn. Er zijn altijd mensen die dan wel slim zijn. Ja. En, dan, uh, en, en, en, en die juichen je toe. En die zeggen, oh, goed idee. Ja, laat het proberen. Ja, oké. Okay. Nou, dan uh, lijkt dit alsof jij ook wat gedaan hebt. Ja, gewoon een beetje meepraten. En dan kom je er misschien uiteindelijk wel uit. Nou goed, uh, toch even leuk nieuws uit, uh, uit de oorlogwereld. Uh, de, ja. ja. Uh, Israël wist al ruim een jaar voordat het gebeurde, die 7 oktober, dat Hamas plannen had voor een grootscheepse aanval. Tot in detail zelfs. Dat meldt de New York Times. Het uitgebreide draaiboek van Hamas beschrijft hoe hun strijders Israëlische grensposten zouden overmeesteren. Israëlische steden zouden innemen en militaire bases zouden bestormen. Maar de Israëlische veiligheidsdiensten nemen het plan niet serieus. Nee, bizar ook gewoon hè. Je denkt van ze wisten het een jaar geleden en dan ga je ook nog feestjes vieren bij de, de Gaza-strook, bij de grens daar zoiets. Maar je denkt allemaal zelf, ze zijn gewoon niet slim genoeg om het allemaal te kunnen uitvoeren. Nou, blijkbaar waren ze wel slim genoeg om het uit te voeren. Ja, en dan miste security, oftewel door jou. Ja, die worden zo ontzettend afgerekend en hoe reageert ook weer iemand die daar verstand van had? Volgens haar is Hamas onderschat. It was a kind of feeling that we are superior to them, that we are better, we are stronger, we are bigger, which is all correct. We hebben we just didn't prepare ourselves with all the capabilities that we had. Echt de knulligheid aan top, dit, hè? Ja. Echt knulligheid. We zijn ook sterker. Ja, we zijn oh ja, We, ja, we zijn hebben we gewoon sterker. niet nagedacht. Ja, gewoon echt niet even opgelet. Testing on your high horse. Ja, dat ja. is het een beetje, echt. Eigen-dunk. Eigen maar, daarentegen schenen al heel veel andere plannen ook te circuleren. En die waren allemaal niet uitgevoerd. Dus ik denk, nou, dit is een van die vele plannen. Met, met, met van die, wat waren dat dingen? Drones naar boven en dan vanaf drones schieten. Jezus, wat een raar idee. Dat gaat nooit gebeuren. Nou, uiteindelijk is het allemaal wel gebeurd. En, dus wel. Ja, Gelukkig zijn ze allemaal weer begonnen, want ze moeten nog wat mensen opruimen aan die stroken. Ik heb wel te doen met die Israëlische soldaten ook, hè? Oh. Ja. Ze hebben. wat hoeveel mensen hebben ze al doodgemaakt? Drie en ze moeten nog anderhalf miljoen? Ja. Ja, nee, even normaal. Ja, dit kan je niet zeggen, dus ook. Maar goed, het ja, is, is een serieus probleem en dat blijft gewoon doorwoekeren. Ja. Dan mag ik... ik dan nog even toch ook terug. Op de oorlogsvoering toen de tijd met Napoleon. En, en nu, ja, ja. Dat, uh, in die tijd was het gewoon: het schijnt dat dus Napoleon echt iets van 3,5 miljoen soldaten over de kling heeft laten jagen. Ja. En dat is toch wel een andere manier van oorlog voeren dan tegenwoordig. En dan denk ik van. Nou ja, oké. Okay, alleen uh, er was wel enorm veel puin door al, al die bommen en zo. En die ja. tijd was het gewoon op een slagveld ergens. En uh, nou ja, oké, okay, uh, dan, dan was dat ook weer. Uh, opgeruimd, zeg maar. Maar uh, nu is het gewoon... die hele steden zo onleefbaar geworden. Ja. Dat is gewoon uh, ja. zo naar. Zo, uh, de is... mensen kunnen nergens meer heen. Alles is weg. Nou ja, ze hebben nu... de gasten opgedeeld in allerlei vakken. En dan roepen ze om... we gaan in vak 21 gaan we bombarderen. Zorg dat je niet in het vak bent. Ja, en dan gaan ze allemaal verplaatsen. En die Palestijnen zijn echt zo gemotiveerd... om elke keer van de ene vak naar de andere ja, vak te... Uh, ja, natuurlijk. Ja, die willen dat zo graag. Die denken ook, ja, in Nevada, dat was een goed idee. Ja, elke keer verplaatsen en dan... Dus het is echt... Dit, dit, dit is gewoon niet opgelost. Ik denk uiteindelijk dat de oplossing niet van de hoge rand komt. Nou ja, je moet, je moet wel iets met Hamas. Dat zijn natuurlijk wel een beetje, een beetje idioten gewoon... Die, willen gewoon, ja, die hebben er alles voor over om een zin te krijgen. Maar het, het maar, moet er, bij op, de was, mensen zelf vanaan komen. En via de zelf... Verenigde Naties moet er, moet er iets gebeurd worden, gebeuren. Nee, ik denk dat het van de mensen zelf ook komen. Dus ze denken, wij gaan gewoon niet meer te strijden. Wij gaan gewoon niet meer vechten voor de, dit een of andere gekke doel. Wij gaan gewoon samenleven met ons medemensen. De ja. Israëlische soldaat met de Palestijn. Met de Hamas strijder, weet ik veel. Met al die doden en al die haat die hierdoor weer veroorzaakt wordt. Oh mijn god. Dat is ja. echt verschrikkelijk. Ja. Broer, je, je weet hoe lang wij... Al uh, als Nederlanders toch uh, gestuurd ja. hebben tegen de Duitsers. Ja, vader uh, Duitsers, ja. ja, ja. <laughs> dus, dus daar is het natuurlijk uh, niet anders. Nee. En, en nu zijn er natuurlijk uh, nog uh, al die schade, al die toestanden. Ze moeten die tijd besteden om het land weer op te bouwen, want het is gewoon echt verschrikkelijk. Ja, dan ga je namelijk al die jonge om zeepleg, dat zijn natuurlijk ook echt niet normale mensen. Nee, maar die hebben allemaal familie die daar ook weer pijn van hebben. En die ja. denken zelf, nou ik, ja, ik vind het toch niet helemaal goed gegaan. Ik vind toch eigenlijk dat ik wel weer wraak moet halen. Ja, natuurlijk. Eer en dan vraag. komt er een nieuwe organisatie. Die heet dan geen Hamas, maar die heet uh, Blablas. Hamas 2.0. Ja, ja, dat soort dingen, ja, dat is wel afschuwelijk. Ja, goed. Nou, uh, zover even over het, uh, het strijdgebied. En dan hebben we het nog niet eens over de ocarine en uh, Rusland gehad. Nee, nee. Dat wordt een, die gaan, ze gaan allemaal een tweede winter in. Ik ben ook benieuwd hoe de winter is dan uh, voor uh, Israël en uh, Palestina ten opzichte van uh, Oekraïne. Want Oekraïne is het natuurlijk veel erger qua temperatuur en zo. Ja, Daar ja. is het echt uh, landklimaat. Dus de winter zijn er echt uh, min 20 graden of zo. Er zijn echt uh, schokkende beelden te zien van onder andere ja, met drones uh, filmen ze dan een andere drone die achter een soldaat aanrent. En die soldaat probeert echt die drone kwijt te raken. En dan ja, krijgt hij toch vanuit die drone een, een bommetje in zijn ja, nek. Maar ja. ik, vind, ik vind wel de... De uh, mentaliteit van de Oekraïners vind ik echt geweldig. Want er was laatst ook weer een van haar uh, interview met iemand. En die uh, is van: Ja, natuurlijk, je wil dat je land uh, wint. En uh, uh, ja, in de strijd, het, het ging zo over de oorlogsslachtoffers uh, op, uh, op een kerkhof of zo ergens. Yeah. En dat ze, ze, ze, ze was van: Ja, maar ze was uh, niet verdrietig, maar strijdlustig. Yeah. Ook al he, was haar man uh, gesneuveld. Ja, yeah, oké. Okay. En dan denk je is van: yeah. Onvoorstelbaar. En, yeah. en bij die andere oorlog is het meer van dat ze allemaal heel erg huilen en zo. En, uh, uh, dat is toch een verschil in de mentaliteit van volk of zo. Oh, ja. Ja, ik bedoel niet, ik, niet dat het ene beter is dan het andere. Nee, absoluut ja, niet. Maar het is wel. Uh, ik vind het wel bijzonder hoe anders dat is. Ja, en dan moet je nog maar geloven, wat je ziet. Want dat kan ook nog eens beïnvloed ja. worden. Ja. Ook weer. Ik vind het heel opmerkelijk. Ja, nou goed. De laatste berichten uit de, de, van de Oekraïne is dat de Oekraïners hebben minder materieel en minder munitie, maar kunnen scherper schieten. En Rusland heeft minder materieel. Manschap hebben ze ook nog wel. Maar uh, verliezen veel meer munitie. Uh, ja. dus, nou ja, goed, uh, goed en Oekraïne munitie. heeft gewoon veel meer geestkracht daarin. Dat is duidelijk. Die, die doet echt voor de goede zaak. Ja, die doen, uh, die en die rusten die moeten. Die worden echt voortgejaagd. Voortgejaagd, ja. Zo. ja. Nou, goed, het hoofdstukje. Oorlog. Deker. Even voorstellen de muziek hier. Oh, lekker hoor dit. Uh, Wolf Ellis. My love is cool. Bijna om te horen. Freezy. Is dat dan ook weer? Ik is te bekend om geworden. Die draag ik de volgende keer, William. Moet we zijn het uit de collectie vandaan halen. Hier op de zaterdagmorgen loopt het weer tien minuten voor. Tien. We hebben nog een aantal dingen liggen uit de geschiedenis. Een van die dingen die ik uh, zag is, is dit. Barney Clark, 61 jaar oud, een retired dentist. Niet long ago he told a friend, if I can do something for mankind, I will. Today he made medical history as the first human to receive a permanent artificial heart. In december of 1982, doctors at the University of Utah removed a diseased and ailing heart from the chest of Barney Clark. Yes, deze Barney Clark was een tand dat is 61 jaar, was al met pensioen. Hij had niet zo'n heel goed hart, dat was een beetje, nou, niet goed kloppend. En toen dachten ze, nou, dat moeten we vervangen. Dus uiteindelijk hebben ze het vervangen voor een jarvik 7. En een jarvik 7, dat was eigenlijk verboden om die te plaatsen. Want daar zou je maar een half jaar op kunnen leven. Oh. Deze man heeft uiteindelijk maar 112 dagen geleefd met dit hart. Okay. Dat wist hij van tevoren. Maar hij wilde iets voor de wetenschap gewoon doen. Om te zorgen dat ze er verder mee konden. Onder, een, onder leiding van deze William de Vries is deze operatie 7 uur, nee, uur geduurd. En oh. uiteindelijk was dit allemaal vrijwillig. En uh, ja goed, dat was een, een baanbrekende operatie in 1982. Dus dat is bijzonder. Ik denk dat iemand hier verdwaasde is. Ja, die moet opzoek. waarschijnlijk naar, naar uh, Rabat toe. Ja. Voor uh, Goedemorgen Zandwerp. Goedemorgen Zandwerk. Ja, wat ik ook nog uh, een apart... Ik vind het wel apart voor ja. uh, zo'n operatie. Zeker ja. weten. Um, het hè? dat is natuurlijk schadelijk voor het milieu. Dat ja. moet niet meer per 1 januari. En nou is het eigenlijk ook zo dat ze nu eigenlijk willen... Dat er ook per 1 januari het gewone niet meer is. En het uh, fascinerende is... Wij hebben op het werk uh, hebben ze een proef gedaan... Bij ons in de, in de Zeilpoort, dat is het Oude Postcultuur in Haarlem. En uh, we kregen allemaal een soort beker die je vaker kon gebruiken. En uh, het wordt ook uh, gezegd: van, Nou, misschien moet je dan toch maar uh, zorgen dat je je beker bij je hebt. Zelf thuis afwas en zo. En nu gaat het definitief worden, ook op de andere locaties. Okay. Maar het is wel onhandig, vind ik. Van, dan moet je altijd een beker bij je hebben. En als je dan bijvoorbeeld uh, van de ene locatie naar de andere gaat, dan moet je er aan denken om je beker mee te nemen. Ja, en dat goed. is wel onhandig, vind ik zelf. Maar ik heb wel dus bij de, de tweedehands winkel heb ik dan een soort uh, glas gekocht die zo diep in, in, in het treetje kan. Ja. Dus dat die veilig vervoerd kan worden. Want dat is wel. Ja. Ik kon vroeger dan met die treetjes kon je dan al die bekertjes erin zetten. En dan kon je voor iedereen koffie halen. Ja, ja, dat gaan we dus dan ook niet meer doen. Als iedereen van die aparte bekers heeft, ja, je kan niet op zo'n raar ding uh, al die verschillende bekers meenemen. Of we moeten echt de gaan Misschien gebruiken. Misschien moet je gewoon helemaal niet meer aanbieden, gewoon koffie. Ja, ja, dat je gewoon je eigen thermoskan kan meenemen. Oh, dat kan ook. Ja, vroeger ja. had je een koffiejuffrouw. vrouw, hè? Dat ja. Heel vroeger. En ik kwam er om tien uur, kwam de gerinkel, en dan kwamen ze aan. En, uh, en dan uh, smiddags om twee uur een kopje thee. En dat was het. Ja, klopt. Dat zou, wel, dat, dat zou dat, ook slim zijn. Dat geulen, dat, ge, dat, gel dat geleuk gelur, aan al die flesjes die altijd. Ja, je moet genoeg drinken. Dan nemen ze een klein nippie. Ja. Uh, waar waren we? Nou, klein, klein nippie weer. Klein. Hou op. Ja. <laughs> ben ik gewoon een glas leeg en ga dan? Ja, maar vroeger dat... ook op de lagere school, kreeg je uit ja. drinken mee van thuis? Uh, nee, ik kan me, nee, me niet herinneren. Nee. Gewoon. Nee. En tegenwoordig hebben ze al die pakjes en dingetjes. Vind je het gek dat er ja. zo ontzettend veel wegwerp te roepen is? Ja, klopt. Dus als je dat gewoon niet meer doet, dan is het van nee, je kan het eraan drinken. Hoor je er gewoon helemaal water overheen? En zet er zo'n zo fonteintje neer dat je, als je ergens op een knopje drukt, dan komt er zo'n waterstraaltje naar boven. Precies. Dan nou, dan we hebben het opgelost hier. Al ja. plastic wegwerp, plastic Problem probleem. Problem Tijd voor die landenkurs. Ja, die staat en nu hij klaar. Is niet ouder geworden dan 20. Hij zou bij een 21 jaar worden deze Juice World. Ja. En uh, dit is een van zijn platen, Burn... Deze muziek niet kende. Denk ik dat ik het wel snap. Ah. In zijn platen duidelijke verwijzingen naar allerlei sterren die ook op jonge leeftijd heen zijn gegaan. Lil Pip, dat is ook een man die niet oud is voor een 21. Ook had je daar X-Extension. Juk op jonge leeftijd van ons heen is gegaan. Deze Juice World is de laatste plaat legends. Uh, uh, verwijst hij dan naar weer een man die... Uh, en dan zegt hij, Alanke, uh, die club van 27 is best leuk... maar wij komen niet verder dan 21. En een paar dagen later was hij zelf ook doodsnoog. Ja. Eén hoop ellende. Leuk hoor. Gezellig. Ja. Ja. Gezellig. Gewoon ja. En dat allemaal onder het pomp. Neem nog eens een paddo of neem nog eens een pilletje. Want we moeten door. We hebben een belangrijke missie in het leven te doen. Milieu? Nee, dat is niet meestal waar ze het over hebben allemaal. Goed. Ja, nou, was, uh, ja ik heb nog een vraag over een, uh, een buslijn. Yeah? Buslijn 18 van de busmaatschappij. Die, die, die verbond Hoevallies met Bastogne. Dus dat is in Frankrijk ergens. Die werd maandagochtend getroffen door pech. En aan boord zat een tachtigtal scholieren. En de arbeids waren allemaal op weg naar school en op het werk. En op een gegeven moment deed de bus het gewoon niet meer. Maar er was een 17-jarige student aan boord. En die uh, zei van, nou kom, zal ik het even doen? Nou, de student uh, had zelf... Hij was een automechanicien. Hij studeerde dat. En uh, de chauffeur heeft hem laten begaan. Wel een beetje een twijfeltje. Maar ja. maar ja, het was dus wel zo dat de student al snel ontdekte... dat het een doorgebrande sensor of versleten elektroklep was. Hij heeft het gewoon opgelost. Daardoor kon de bus weer rijden. En uh, nadat iedereen op zijn bestemming was, ging de bus weer naar de garage. Maar bijzonder, hè? 17-jarige Jochie zegt: Oh, dat weet ik al hoor, doe ik al even. Nou, nou nieuw ja. De nieuwste technieken. Like... Een held is het gewoon. <laughs> ja. Een held. Ja, vroeger kon je nog holle met je sleutel een auto, maar tegenwoordig kan, ik het, kan je het wel vergeten met al die technieken. Ja. Maar voor deze man, die was helemaal op de hoogte, 17 jaar oud, goed ingelezen. Nou. Naam erbij. En hij heeft binnenkort een gigantische goede baan natuurlijk. Ja, de dodo keert mogelijk weer terug op Marinius. Uh, Mauritius. Mauritius is het, hè, geloof ik. Amerikaanse biotechbedrijf uh, Colossaal Bioscience... heeft een overeenkomst gesloten met de natuurorganisatie op het eiland... in de Indonesische uh, Oceaan... om het uitsterven van de loopvogel weer terug te draaien ze hebben uh, ja, een of ander iets ge gestructureerd. En dat moet dan, genetisch opzichten is de naaste verwante van de loopvogel. Uh, nu gaan ze kijken of ze een draagmoeder kunnen vinden... om het uiteindelijk de dodo-eieren te gaan uitbroeden. Nou, en dan wordt het, dus, uh, er wordt het dodo herboren en weer teruggezet op Mauritius. Oh, apart. Apart. Ja, zeker apart. Leuk. En zo zijn ze ook bezig met de dinosaurus natuurlijk. Of nee, ja. nee de, uh, de mammoeten zijn ze een tijdje mee bezig al, om die terug te plaatsen. Want daar hebben ze natuurlijk ook heel veel naast de familie van. Onder andere de, de, de, de, de olifant. Ja, zo al hond haartransplantatie om toe. Ach, ja, dat is een goed idee. Gerrit Ik heb het, oh. nog een bericht. Ik weet niet of het nog kan. Of dat, ja. uh, dat je eerst nog ja, een, uh, ja. Er is een jongetje uit, uit Engeland, tien uh, jaar oud. En die heeft die een petitie gestart tegen de nerd-emoji van Apple. Hij vindt hem beledigend, tien jaar oud, hè? En uh, hij vindt hem beledigend tegen, omdat. Uh, uh, hij, hij, hij draagt zelf een bril. Hij zegt ten eerste vind ik de naam niet leuk. Dat vind het onbeschot. En veel mensen, waaronder ik, vinden het gewoon niet leuk om nerd genoemd te worden. Het uitzicht was ook een beetje stom door de tanden die uitsteken... en het er een beetje als een rat doen uitzien. Oké. Okay. Dus en Apple maakt het absoluut vreselijk voor mensen die een bril dragen. En uh, ja, hij heeft deze actie nu ondernomen. Hij heeft een brief opgesteld. heeft die onder, ondertekend uh, en laat ondertekend door klasgenootjes heeft een alternatieve tekening gemaakt met een minder zware bril. Oh, vooral ja. met een glimlach in plaats van die vreselijke tanden. Ja, die zware brillen tegenwoordig oh, zie je ook helemaal niet meer. hè? Die zware bril zijn eigenlijk helemaal niet hip. Nee. Ja, die zijn we helemaal in. Oh, wel. Maar, ja. oh, snap dacht, Nee, ik nou, snap ja. het wel. Die tanden zijn ook wel een beetje... Ja, dat is wel iets wat overdreven. En een, als je een nerd-emotie uh, kan maken met uh, alleen zo'n brilletje... is dat ook wel leuk. Ja. Maar nou, ja... Hij heeft nog niet gereageerd. Nee. Maar volgens Teddy zou het echt fantastisch voelen... en zou hij zo enthousiast zijn als de tech reus rekening zouden met zijn uh, verhaal. Want het is ook zo. Dus, ja. uh, want Facebook heeft dus de grote voortanden... jaren geleden al vervangen door een glimlach. Okay. Dus uh, ja, die is ook wel leuk. Ja hoor, uh, we gaan zo verder in de, in de tocht om alles uh, wolk te krijgen. Ja, ja. <lacht> ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel zo. Dat mensen zijn natuurlijk wel in de loop der uh, decade... zijn we wel steeds mondiger geworden... Ja. En dat je dingen ook niet meer als vanzelfsprekend neemt. dat je denkt, van, nou, het kan toch ook best anders. Ja. En, maar ja, iedereen wil eerst zijn eigen plasje eroverheen doen, zoals je altijd graag zegt. En dat is ook alweer zo. Ja, het gaat gewoon heel ver in deze wereld. En vroeger kon je met een zo'n tekening op het schoolbord misschien... of aan de deur bij je de juffrouw kon je niks voor elkaar krijgen. En nu doe je zoiets op internet. Ja. En dan herkennen mensen zich eraan. En je denkt, oh ja... ja. Gelijk hele schare volgers natuurlijk. Echt hele schare volgers. natuurlijk. Ja. Nou goed, gisteren nog een leuk leuke op de televisie. Ja, eer die probeert uh, je zielkens te dwingen om voor de camera te bekennen dat ze nooit met de PVV gaat uh, werken. Nou, dat lukt natuurlijk niet. Ze liep toch weg. En ze het is we, nou, heel slim. Het, dus ja, ze heel slim. We zullen het allemaal nog wel zien. Ja, nou goed. Tot zover. Toobo Klee. Uh, ja, volgende, volgende week. Volgende Fijne Sinterklaas. We hebben het helemaal niet over Sinterklaas gehad. Behalve oh, ja. voor de gedichten even. Maar dat is voor de rest niet. Dinsdag geloof ik, hè? Aanstaande dinsdag al. Nou, veel plezier allemaal. Maak er wat moois van en schrijf nog een paar gedichten. Kom op. Ja.